Als je ergens komt, Maarten, spreken mensen jou aan? Ja, het is ook heel interessant dat de slimste mens... dat mensen daar totaal anders kennelijk op reageren dan op de klassieke talkshow... waar ik natuurlijk al jaren met enige regelmaat in verscheen. Nu niet meer, maar vroeger wel. Kennelijk vinden ze dit toch... dat je eigenlijk niet in zo'n lichtzinnig programma kunt gaan zitten als de slimste mens. Hoe bedoel je, zeggen ze dat tegen jou? Ja... Sterker nog, ik las dat gewoon in de krant. Wat dan? Dat, dat die manier van, hoe heet je ook weer dat programma met... met uh, hoe heet het, uh, Nieuwsuur? Ja, Nieuwsuur, wat na het tiener komt. Ja. Die intellectueel heet hij niet van oranje of zo? Ja, juist oranje. Oranje, ja. Hij zei, ja, ik geloof best dat die voor ons nog even deskundig is... als hij altijd was, maar we kunnen gewoon geen deskundige in de studio hebben... die zure is bij de slimste mens. Daar kunnen we niet aan beginnen. Is het een gemis? Of zou je zeggen dat wat je nu doet bij de nou, slimste is vooral, zo... Nou, het lijkt me vooral een gemis voor Nieuwsuur... Hey. <laughs>